12 uur. Sit van der Linden met het NOS-journaal. In de staat New York zijn vandaag 630 mensen overleden aan het coronavirus. New York wordt van alle Amerikaanse staten het hardst getroffen. Volgens gouverneur Cuomo staat het zorgsysteem flink onder druk... en is de besmettingspiek nog niet in zicht. Voor zover bekend zijn in New York ruim 3500 mensen overleden. Het dodental in de hele VS staat op 7500... Volgens president Trump worden de komende twee weken het zwaarst. Ondanks het mooie lenteweer zijn mensen er vandaag niet massaal op uitgetrokken. Dat zeggen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Die hadden opgeroepen om thuis te blijven. Volgens Natuurmonumenten waren er in recreatiegebieden minder bezoekers dan vorige week. Ook de veiligheidsregio's zijn tevreden. Er zijn een paar bekeuringen uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de regels hielden. De organisaties hopen dat morgen, als het nog warmer wordt, mensen ook gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven. In Curaçao mag morgen niemand meer de straat op. Het is voor alle voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten verboden de weg op te gaan. Alleen voor mensen met een cruciaal beroep is een uitzondering gemaakt. Op het eiland is tot dusver één persoon overleden aan het coronavirus en ligt één persoon in het ziekenhuis.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 We're